In China zijn 19 arbeiders omgekomen bij het werk aan een tunnel in de provincie Hunan. Volgens de autoriteiten deed zich een ontploffing voor tijdens het uitladen van een partij explosieven uit een vrachtwagen. De tunnel is onderdeel van een nieuwe weg. Bij een bomaanslag in Syrië zijn zeker 7 mensen omgekomen. 100 mensen raakten gewond.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van TFM op tv, radio en internet. TFM met nu Zandvoort op zaterdag. Is toch echt verbazingwekkend hè? Jij weet van tevoren welke plaat je van tevoren, ja. ruim van tevoren klaar moet zetten En welke gasten er in de studio Ja, nee, nee. Dat we hebben het zometeen wel even over Jorden, swing out sister En Breakouts. CFM. ZFM Voor Zandvoort en de regio en het is uh, even na 4 uur, welkom bij 3 uur Alweer van Zandvoort op zaterdag En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert -Jan? Nou, uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week En uh, deze hond luistert naar de naam Kidoko, Kidoko. Kidoko. Het is geen Sudoko, maar Kidoko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 Sammy, come here, boy. Way money. Way money, way money. One Wanda's owner. She bears everything. Farm her to me. Farm to me. Oh no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. The projector. Oh no, no, the projector. The projector. Oh no, Come on, boy. What's the matter? Oh no, the projector. Wanda's owner. She bears everything. Ha ha ha ha. Mama under me wait, wait, wait, wait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 Ja, wat, er, wat is er allemaal gaan op het circuit vandaag en morgen, erop? Ja, wat is er gaan? We hebben de historische zandopsook hier. En dat betekent dat we racers hebben voor auto's, uh, ja, daterend vanaf 1955 tot pakweg 1985, zeg maar. En dat, uh, ja, dat is best heel leuk. Dat is heel wat anders dan de reguliere wedstrijden.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 Dat als er, als er gesleudeld wordt of er wordt gewerkt aan een auto, ja, dan hebben ze allemaal vieze handen. En, ja, het, is, het is wel iets anders dan de moderne auto's. Waarbij je een stekker hebt in de auto steekt en dan leest je op de computer wat die allemaal mankeert. Ja, dat gaat allemaal niet op met dit soort wagens. En dat maakt het eigenlijk heel erg gezellig. Nee, het is gewoon nog het uh, echte handwerk. Je zegt heel veel uh, merken die vertegenwoordigd zijn. Wat, uh, wat zijn nou uh, de grote merken, zeg maar, die uh, dit weekend vertegenwoordigd zijn? Nou, wat je, wat je ziet uh, met name in de Tourwagenracerij is dat je heel veel van uh, de merk MG hebt en uh, Trimes. En dat valt dan ook deels in GT's heen. We hebben Heel veel Ford Velkens van die hele dikke, vette oude bakken, we Fiat Abarth, Alfa Romeo's, heel veel Porsches, ook hele dure auto's erbij. zitten als de Bizarini, waar er uiteindelijk maar tien van gemaakt zijn en waar we er dit weekend drie van hebben raced, Dus dat is wel heel leuk om te zien. We hebben zelfs een Ford GT40 voor de sportcar enthousiastelingen.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 je hebt prachtig weer. Maar hoe is de be bezoekersaantallen? Uh, nou, het is vandaag nog wat rustig, maar dat heeft wel te maken natuurlijk met het, eigenlijk dat het een trainingsdag is. De, de alle klassen mogen wel een wedstrijd rijden op, zo, op zaterdag. Dat heeft te maken met uh, ja, het weekend. We hebben heel veel buitenlandse deelnemers. Met name uit Duitsland en Engeland hebben toch wel heel veel deelnemers. En ja, morgen is dan de grote racedag. Dan is er tevens een uh, meeting voor Great British. Dat is uh, een, uh, een club die zich bezighoudt met Engelse auto's, veel jaguars en daar er zijn er 300 van ingeschreven, dus ja, dan wordt het een heel stuk drukker, ook na het preview morgen. Zo, want dit... Uh, ja, dus eigenlijk een hele, hele leuke happening met heel veel deelname, 246 deze auto's. dat is best veel. Ongelooflijk. Ja, en, en daarnaast natuurlijk dat uh, die bijeenkomst van die uh, Engelse auto's dat maakt het uh, voor iedereen eigenlijk heel aantrekkelijk om morgen naar het gebied te komen. Maar het zijn, het is, het zijn dus de, de races, dit is het hoofdprogramma, maar ook in de paddocks staan ook vol met oldtimers, hè? Ja, ja, maar wat je bij dit soort evenementen ziet, is dat heel veel merkenclubs toch allerlei afvaardigingen sturen en uh, we hebben bijvoorbeeld van de Chevrolet Corvette Club in Nederland staan er inmiddels 36 opgesteld. En dat is toch wel heel leuk, als je liefhebber bent van zo'n auto, ja, dan kun je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 Oké okay, luisteraars, ik zou zeggen, uh, ga morgen gezellig een lekkere dag naar uh, het circuit. Historische auto's, uh, natuurlijk ook de diverse clubs zijn vertegenwoordigd, dus ze kunnen ook allemaal informatie uh, vragen.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 Park Zandvoort. En van het circuit gaan we weer naar het Zandvoortse voetbalveld. Veld 1 van ESV Zandvoort voor het slot van de wedstrijd van vandaag. Jap. Ja inderdaad. Het is nog steeds heel hectisch rondom het Zandvoortse doel. Uh, Zandvoort heeft wel de anderhalf, twee minuten geleden een gigakans gehad via Timo de Reus. Uh, die ging alleen de 16 meter in. Passeerde nog een man. Maar kon geen goed schot produceren. Waardoor Zandvoort uh, geen noeboot kreeg. Had misschien ook niet terecht geweest. Dat maakt niet uit. Maar het was wel lekker geweest natuurlijk. Nu moet Sanford toch weer proberen om bij het doel gekomen van de keeper van Marken. De hele snelle uitval over de Sanfordse linkerkant. De Slaven staat daar nu, die is daarheen gekomen. En het is wel een hele slimme voetballer, in ieder geval. Uh, maar die uh, kan ook niet verzorgen dat Sanford die bal krijgt. En Marken ligt geblesseerd op de grond. Uh, ja, die heeft al twee of drie keer gelegen. Die man is een beetje een, een piepertje eigenlijk. Zou ik durven zeggen. Weer een blessure. En weer ligt dat spel stil. Dus er wordt er meteen... oh, het wordt gewoon met de A. Hij doet ze bijna zijn Enkel, hè? Ach, ach, ach, ach, ach. Hoe doet dat zeer? Nou goed, uh, er staat in ieder geval de verzorging. mag niet hetzelfde komen van de schuitzetten. En dan neemt gewoon zelf die bal. Ja, kijk, zelf plezier ben je dan, hè? Tot een breed. Maar het midden spelen ze nu. Het middenveld. En het is nog steeds in bezit van uh, Marken. Nu aan de andere kant van het veld. Paul van de Oort. Die laat zich een beetje in de luren liggen. En die zorgt ervoor dat er, uh, Marken speler 6 meter mijtenbiet in kan gaan. En, maar die wordt goed verdedigd daardoor hetzelfde wordt en Bas Levens. Er komt de oh! Er gaat een centrumfiets van, van uh, een moet ik zeggen. Van Marken, Die duikt net onder de bal door. Want anders had hij zomaar uh, achter het boordevet gelegen. En hier weer een heel slechte bal van op. Berg die deel is gekomen, voor Jan Sonneveld en hier kan Hans Voort, een klein beetje rust nemen, van de bal en Janine Worp aan de linkerkant en Stijn Stofferlager gaat dat doen. Uh, geen beweging, hij kan die bal niet kwijt, probeer, ja gaat nu dan naar Berg toe, Berg met een man in zijn brug, gaat kijken of hij langzaam kan er weer naar aandacht komen, probeer daar aan te spelen, gaat niet, mocht allemaal van de zetten. zetten, hoewel die uh, niet...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 the rockiness, rock steady beat of madness. One step beyond. En de verbinding is hersteld. Joop, ga verder. Ja, het spel is even stil, want de bal moest dus van de andere kant van het veld komen, helemaal richting Zandvoortje is het medegebied voor inbouw van Marken. We doet het even. En daar is een paal van de Oort. Die kan die bal meenemen. Van de Oort. Van de Oort speelt uh, Kuilang. Kuil. Nog steeds met de bal aan de voet. En dan stuit hij daar op een verdediger van uh, Marken. En dan zit het water aan de rechterkant. Met zijn linker. En dan geeft hij daar een hele slechte paas af. Ja, was bedoeld naar nou, Maurice wel... Dan ben hij die lange na niet. En dan kan Marken het weer overnemen. Een hele snelle aanval. Op het centrum van het veld. Stobbelaar. Stobbelaar. Komt die bal naar water. Water. Die raakt hem net aan. Waardoor nu naar nou berg. Geen bal bezit is. Berg op de helft van uh, Marken. Daar, Maurice Wordt gevlaagd en gefloten, uiteraard. Voor buitenspel. En uh, als dit zo is, dan, uh, want er zijn geen officiële scheidszetters. Die hebben helemaal geen binding met welke club dan ook. Dus uh, dan moet dat gewoon gehonoreerd worden. Marken gaat nog een keer wisselen. We hebben er uh, nog een wisselvlag voor tijd. Het kan niet zo gek lang meer duren, denk ik. Uh, we zitten, uh, ja. Je weet nooit dat hij bijtrekt. Dus twee keer stilgelegd voor een behoorlijke blessure. Eén keer dan voor Timon neus. En één keer voor degene die zojuist eh, zogenaamd gebaseerd was. En de bal wordt nu weer genomen. Alles weer in het spel. Voor Marken. Marken. Uh, over de Sanfordse rechterkant van het spel. Daar is uh, Kasten Fries. Die staat verdedigen. Kasten Fries laat zich opzij zitten. Maar hij is er toch weer voor. En daar is het speel te spelen van Marken invallen. De bal te ver voor zich dan gaat hij over de achterlijn. Mooi de set. Mag hem weer in het spel gaan brengen. Uh, in, waarschijnlijk. Ja, misschien de een en laatste wedstrijd. Weet niet of hij ook nog op Sanford de doorheen komt. Die laatste twee doet. Dat wordt trouwens nog een probleem. Mocht voor deze eerste ronde doorkomen, dan moeten ze weer een wedstrijd thuis gaan spelen. Maar maandag, komende maandag, komen de grote bulldozers hier het veld om spitten. Want dan wordt het uh, kunstgastveld gebouwd. En uh, ja, dan moeten we ergens anders gaan spelen. Het zal dan er wel ergens in Halen worden, Heemstede, misschien Bloemendaal. Die zal het zeggen. Maar die thuiswedstrijd zal niet in Zandvoort gespeeld kunnen worden. En dat wordt uh, dus voor Zandvoort niet prettig. Dat dus schept ook weer supporters. Marken, aan de rechterkant van het veld. Wordt teruggespeeld, wordt uh, bereid gespeeld weer breed. En nu is dan de centrale verdediger aan de bal aanvoeren En wordt de bal weer breed gespeeld. En daar is Piet water erbij. Die is te traag. Die rit het niet. Uh, nog steeds marker. Je wordt steeds marker aan die bal. die wordt er een kei... ik denk dat je als zon van een klein beetje gek ervan wordt. dat je die bal niet krijgt. En dat je er niks en als je hem krijgt, dat je er weinig mee kan doen. Dan nu is het weer zoon van... Voor... Nee, nu is het weer marker. Uh, uh, Bas slaat laat zich gewoon de kaas van het brood eten. En daar een, uh, een overtreding van Paul van der Oort. Een meter of, nou het zal wel zijn, 15.000, 16 meter gebied, zeg maar een meter of 30, nou, het is het doel van boy de vet. Uh, de speler blijft in eerste instantie uit de lichaam kermen. Oké, okay, maar goed, er staat alweer op. Hoeft geen verzorging te komen. Marke mag een vrijheids opnemen. Marke heeft hetzelfde spelletje als zonvat eigenlijk. Er wordt een zeker gegeven. En dan gaan die lange mensen voor. En die gaan bewegen allerlei kampen op. En dan weet de speler... Nou, hij zegt nu, want ik, ja, ik... Ik weet het niet. De bal is nog steeds stil. En die schuift zit die fluit niet. Kom op. Dat is toch wel belangrijk, denk ik. Oh, en dat is, dat is de nummer 11. Die hele snelle man. Van die linkerkant, die bal aan de buitenkant van zijn voet uh, op uh, raakt. Waardoor hij overdoel van zoals gaat en er geen gevaar meer is. Maar Boy de vet die, uh, moet toch nog steeds die bal in het spel gaan brengen. Hij heeft er nu twee. gaat uh, een, treintje, een, treintje, een treintje weg naar nou, achteruit, oké? Okay. Dat mag natuurlijk niet. En de vet die, uh, roept zijn mensen naar voren. Ga naar voren. Het kan heel ver troppen, dit is ook heel ver, dus over de middellijn van de af. Paul van der Oort Komt het door naar Mol, Maurice Mol naar Van der Oort, dus die mist het. En uh, Marker dat kan overnemen, Marker dat uh, nu een slechte kop heeft, oh daar is een slakke paasen, dat is Lemmers, oh, oh oh, het is dat ze de vet op stond te letten, maar Lemmers... We hadden die bal terug naar de VET, was veel te traag die bal en uh, daardoor kwam hij bijna nog in problemen en dan kon de VET het nog net uh, oplossen. Nu weer Marken, op eigen helft. Ik ja, word een beetje gek van het woord Marken, maar dat kan ik ook niet zien. Het is gewoon het geval. Zandvoort doet er weinig. Zandvoort wacht het af en het is lijkt mij dat uh, Maurice Moll gewisseert, dus ze loopt er pinken en doet het niet goed en dat is een goede terugkopbal van de Lemmens en dat kan Zet heel simpel oplossen en de bal weer in het cel brengen. Schijfzitter mag nog helemaal geen aanstalt om te gaan fluiten. Hij kijkt niet eens op het klokje. hij kijkt niet eens naar zijn assistenten en daar was het uh, bijna uh, Bedwater die de bal kon krijgen en, uh, uh, helaas uh, berg, zwakke paas richting uh, Bedwater. En nu is het toch weer Weer uh, uh, Marken wat over de linkerkant komt en uh, daar, ja, goed te vries, wat een schitterende slijding op de bal niks te man raken, prachtig, jongens, pas 18 jaar. Het is echt heel goed bezig, heel mooi seizoen bijgemaakt en nu uh, toch weer een Marismol, die in dit redt. Zoetvoort, uh, hier is het eindsignaal van deze schijfzetten boy de vet, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. Boy, dat weet ik wel even wat vragen voor de radio. Boy, een beetje ontluisterend zo. Ja, zonde, zonde. We hadden best kunnen winnen. Dus, uh, we hebben een goede kans gehad. Die man mist net nog een kans, jammer. We hebben allebei de kant opgekund, Alleen, uh, ja, het is niet anders: 0-0. We kunnen daar achter kunnen halen. Waarvoor wacht je dat er heen, Marken? Ik verwacht het wel. Als we zo blijven voetballen, krijgen onze kansen. Ze zijn helemaal niet beter dan ons. Dus ik denk dat we een hele goede kans maken daardoor. Oké, okay, je dankjewel voor dit uh, korte interview. Terug naar de studio: 0-0 hier bij Sand voor de Dankjewel, Jan Fres. En het feest gaat daar nog wel even door, want uh, Ja, uiteraard, het wordt snods. Begonia-toernooi is uh, dit weekend aan de gang. Hier is Madness en One Step Beyond.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 Even terugkomen over het dier van de week uh, Albert-Jan, Kidoko. Ja, Ja, kidoco, ja. Het heb, je van die, heb, heb je die foto gezien, wat een leuk beestje ja, is Ja, een prachtig beestje Je ziet gewoon een uh, leuk thuis Heb je interesse in Kidoko? meld je dan aan bij het Kennermer Dieren -Thuis hier in Zandvoort Telefoonnummer voor meer informatie 023 57 13888. Of uh, ga gewoon even langs aan de Keesomstraat Erachteraan, achter het dier van de week, draaien we Dr. Hoek En Baby Maxer a Blue Jeans Stalk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 Ik ik ik de... ik like wel zo zon. en... Oh, en ik voel ik ik ik find, ik, voel ik ik ik mii, ik ik ik ik ik ik ik kijk ik ik ik ik ik ik ik wel ik ik ik ik ik ik wel ik ik ik wel ik ik ik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 Und steh, wie sie dich ansehen, und schon öffnen sich Tasche und Herz, und dann kaufst du einen Regen und Merz, Allah sie werblick, und schon ändert sich deine Politik.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 wie sie dich ansehen. En schon öffnen sich Tarschau Herz, und dann kaufst du und... daar de politiek. Oh nee. Rache Cicero op de Samfoortse Radio. <laughs> de vrouwen die regeren die welt. Nou, zullen we nog even een plaatje gaan doen hè? en dan uh, gaan we even afscheid nemen van de luisteraars. Ja, je wilde nog wat zeggen, maar kom je gewoon niet meer naartoe. Oké, okay. oké. Okay, ben je ja? los? Ben je Nee, zware namen spreken meteen Heel zware Dat oh, Daar was ik al bang voor. Goed, hier is AHA en Touchy.